Twee uur, dikte de Hark met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is de baas van het internationaal monetair fonds... Dominique Strauss-Kahn gearresteerd. Dat meldde Amerikaanse media. Hij zou op een luchthaven in New York kort voor vertrek naar Parijs... door agenten uit een toestel van Air France zijn gehaald. De IMF-topman zou volgens de New York Post een kamermeisje van een hotel in Manhattan gedwongen hebben seks met hem, met hem te uh, hebben. Strauss-Kaan is lid van de Franse Socialistische Partij en wordt gezien als de belangrijkste uitdager van president Sarkozy bij de Franse verkiezingen volgend jaar. Het PlayStation-netwerk van Sony is vanaf vandaag weer online. Dat gebeurt niet in één keer, maar in fases. Eind van de maand moet het netwerk weer voor iedereen beschikbaar zijn. Het PlayStation-netwerk werd een paar weken geleden gekraakt, waardoor persoonlijke gegevens van 77 miljoen spelers binnen handbereik kwamen van hackers. Sony legde het netwerk stil. Als compensatie heeft het Japanse bedrijf beloofd gamers gratis speeltijd te geven. Hoe lang die speeltijd is, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.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 Vannacht hebben we het over daten. En ik heb aan de lijn Carlos. Carlos, daten, dat is iets wat je nooit meer gaat doen? Nee. nee. Echt waar, Carlos. Goeienacht. Fijn dat je belt. Goeienacht, Sarayda. Uh, ik ben nu tien jaar alleen. Ik heb diverse datingbureaus gehad... waarvoor ik dan dik moest betalen. Ik heb ook diverse dates gehad... En dan ontmoette ik de date en dan dacht ik bij mezelf... mijn god, wat moet ik daar nou mee aan? Ze hadden nog net geen rollator. <laughs> ja. Oké, okay, dus iets te oud voor je smaak? Uh, ja, ik zie er zeer jong uit. Hoe jong ben jij, Carlos? Uh, nou, moet ik dat zeggen? Nou, doe iets van een schatting, hoef ik het niet precies, maar je zegt je ziet er uh, zeer jong uit. 71. 71. 71, lentesjong. Okay. En ik ging vorige week een strippenkaart kopen in een boekwinkel en toen zei ik tegen die mevrouw ik wil die roze strippenkaart. Toen zegt ze roze strippenkaart dat is voor ouderen. Ik zeg ja, wat denkt u dan, wat ik ben? Ik ben ja. 60 plus. Dus je, bent nog, je zit nog lekker strak in je vel. Maar dan denk ik juist, Carlos, als je er zo, uh, zo jeugdig uitziet... dan is het juist leuk om te daten, toch? Maar jij zegt al tien jaar alleen en ik ga het niet doen. Nee, ik heb het gedaan. Maar wat was er zo vreselijk waardoor je nu zegt... ik, ga, ik waag me er niet meer aan? Uh, omdat die vrouwen... Uh, er zijn best hele mooie vrouwen bij... maar uh, die willen of meteen naar bed... Of ze willen helemaal nooit met je naar bed. Uh, die zeggen dan van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vent nodig. Want bij de ethos kan ik ook een vibrator kopen. Dus, dat zeggen ze toch niet echt, Carlos, als ze op date met je zijn? Ja. Dat is toch niet zo? Ja. Dat is ja. wel zo? Juist. Dus jij zegt dat daten dat is niks meer voor mij, want uh, het is heel ingewikkeld, het gedeelte van de seks en van de intimiteit, dat is ingewikkeld. Maar maak je dat dan één keer mee, dat het één keer ingewikkeld is... of is het altijd ingewikkeld? Ik heb het tien keren meegemaakt. Ik ben in Amsterdam op een date geweest met een fantastisch mooie meid. Echt waar. En toen? En toen hebben we heerlijk gezellig uh, gewinkeld in de stad. We hebben op het terrasje gezeten. En toen kwamen we bij haar in de flat... En er kwam een glaasje wijn op tafel. Gezellig, heel gezellig. En ik zeg, ja, waar mag ik slapen? Toen zegt ze, ja, ik heb maar één bed. Ik zeg, ja, maar... Uh... En toen was het uh, 35 graden, hoor. Dat wel. En toen? En toen moest je daar in bed knijpen. En daar had je geen zin in, of daar juist wel? Had ik helemaal geen zin in. En het was een ontzettend mooie meid. Ik heb er nu nog spijt van. Maar... Wow. Ik wilde dat niet. Waarom wilde je dat niet? Meteen. Je vond het te snel? Ja. Oké. Okay. Maar dan wil ik nu, Carlos, laten we zeggen dat je 100 wordt. Dat kan, hè? Ja. 71, dan heb je nog 30 jaar voor de boeg. Die ga je toch niet alleen doorbrengen? Dat is toch niet gezellig? Ik breng ze al 10 jaar alleen door. En ik vind het heerlijk. Ja? Nooit behoefte aan intimiteit, nooit behoefte aan dingen ja, delen tuurlijk met je de partner. Ja, tuurlijk wel. Maar hoe ga je dat aanpakken als je niet meer wilt daten? Nou... Hoe, hoe ga je dat dan aanpakken? Uh, nee, ik, ik heb pas nog een relatie verbroken. Uh, omdat ik dacht: ja, het is een leuke meid, gefijne meid. Maar uh, na 24 uur was ik het gewoon zat. Je ik bent dacht, ook wel een beetje een wispelturig ventje, Carlos. Nee, nee ik, in, na 24 uur dacht ik bij mezelf: wat moet ik met dat gezeik allemaal? <laughs> Ze zijn. Ik kwam op een gegeven moment, kwam ik s'nachts om één uur thuis. En ik was naar een vergadering geweest, nota bene, van een alleenstaande vereniging. Een alleenstaande vereniging, oké. Okay. Ja, waar ik afscheid had genomen, omdat ik in het bestuur zat. En toen heb ik gezegd van, nou, ik hou ermee op, want ik heb nu een relatie. Dus dat had je gelogen? Wat zeg je? Had je dat gelogen? Nee, nee, nee, ik had niks gelogen. Maar je had toch geen relatie, want je bent toch al tien jaar alleen? Ik had toen een relatie. Ja, toen had je een relatie. En toen kwam ik s'nachts om één uur thuis... omdat we met z'n vier in één auto waren. En ik was dus afhankelijk van de bestuurder. En de bestuurder, die wilde maar niet weg. En die wilde maar niet naar huis. Dus wij kwamen s'nachts om één uur terug. En er was helemaal niets. Het was gewoon afscheid nemen als bestuurslid. En toen maar Carlos... Ik onderbreek je even. Ik ben even onbeleefd, ik onderbreek je. Carlos, hoe gaan we dit aanpakken? Ik zeg even we, want nu trek ik het me ook aan, hè? Ja. Hoe gaan we het nou aanpakken, Carlos? Wil je die vrouw van je leven nog ontmoeten? Is dat nog belangrijk? Ga je dat uh, nog doen? Nou, dan moet het wel he iets heel bijzonders zijn. Weet je wat wij gaan doen, Carlos? Ja. Schakel even met mij mee ja. naar Boyd's Bar. Daar zitten mijn collega's van BNN te kletsen. Die hebben allerlei uh, tips, tricks... En adviezen over daten. Ik denk, Carlos, luister mee. Misschien hoor je daar iets waardoor je in één keer dat vuur weer krijgt... dat het weer oplaait en dat je zegt, ik ga het nog één keer proberen. Wil je geïnspireerd raken, Carlos? Wat zeg je? Wil je geïnspireerd raken, Carlos? Eh, als ik jou zie, dan wil ik wel geïnspireerd raken, ja. Nou. Ik <laughs> zie jou regelmatig bij spuiten en slikken en weet ik veel wat... En dan denk ik, nou, die meid zou ik wel eens willen ontmoeten. Daar je... zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten. Is het, Carlos, is het zo? Nou, we hebben toch in elk geval een telefoondate gehad. Dat is ook wat waar, toch? <laughs> ja. Carlos, we gaan luisteren naar mijn collega's bij okay, BNN. Hey, fijn ja. dat je belde. Gang bang. Grinder. Het ja. komt binnenkort voor hetero's. Dat ben ik echt is heel erg nieuw. Dat? naar. Ja, het is bol. Okay. Ja, leg ja. even ja. uit. Wat is het? Leg het uit. Grinder is eigenlijk gewoon een applicatie op je smartphone. Oh. Waarbij je je aan kan melden. en waarbij je kan zien via je GPS of iemand A. online is, maar B. ook op welke afstand die is. Dus dan kan je op die manier kan je met mensen chatten. Die yeah. bijvoorbeeld, oh, jij bent 87 meter verderop. Luik, wat doe jij? je? een stukje over 10 minuten in het invalide toilet of zoiets dergelijks, zeg maar. Om maar een vraag te noemen. Cool. Om maar iets te noemen. Yeah. Ja. Maar je, je krijgt er ook gewoon echt vriendschappen voor het leven uit. Yeah, ja, ja, ja echte, ja. echte, echte, echte relaties. Nou, nou ja, dus... Twitter is ook inderdaad zo'n datingplatform dat zo? eigenlijk Twitter? af en toe half. Ja. Sorry? DM'tjes in je box, ja hoor. in je box. Ja. Kom ja. eens. <laughs> Dat is een DM in je box. Direct message. Dan kunnen andere en mensen het niet zien. in je box bedoel je heel digitaal in je boxen, inbox. Ja, ja gewoon. Ja. Okay. Oh. En zo kom je aan al die gasten die, die <laughs> hopen. Op een date, ja. ja. ja. Zo leuk. Afval blokken en report ja, voor dat, spam. Dat is meer, het, zoals is het dat Het werkt gewoon niet voor hetero's. Omdat er gewoon... 3 miljoen mannen daar helemaal zo... Oh ja, ja, maar is dit, zeg maar... Ik heb zo vaak van vriendinnetjes ook gehoord van... Ik wou dat er een sauna was voor hetero's. Ik wou dat er een dark room was voor hetero's. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dat niet ja. werkt. Ja, maar ik denk ja. bij dit wel... Want je kan gewoon online gaan als meisje ja. en dan word je ja, ontzettend gespend door ja, de door, honderd kerels. Maar er is al net één leuke kerel. Ja, om, en er zijn best wel meisjes je ook. Het nou, ja, begint op uiterlijk aandacht. gewoon. Ja, ja, puur uiterlijk. Ik, bedoel, ik heb echt wel vriendinnetjes die een beetje moe zijn van al dat relatieplanet en daten. dat daten. als je dan grindt, ja precies, dan kun je gewoon zitten in de kroeg dan kijk je, oh ze zit zitten honderd meter verderop, ze zitten superknappe knappe gasten, ook op grinden, nou bam. Bedoel, je nuker. moet vrouwen niet ja. onderschatten. Ja, maar dat kan gewoon, je toch ook, ja. als die gast 100 meter verder is, dan kan je toch ook op je aflopen. Ben je ja. vrijgezel? Heb je werk? Ben je homo? Nee, ja, maar nee, nee, oké, dan, nee. Okay, dan gaan dus we dayten. niet. Ja. ja, maar als die op je afkomt lopen, dat doen mannen dan ook weer niet vaak. Of dat doen, met Grindr weet je gewoon allebei een beetje waar je aan toe bent. Ja. Ja. Ik ben ik, ben en, uh... ik wil er meer van weten. Ja. Hoeveel ja. ja. ja, ja. mannen ja. kan ik nog meer teleurstellen? Hoeveel jonge zieltjes vallen er nog te berekenen? Hoeveel aandacht kan ik nog krijgen? Ja, hallo, zo belangrijk ja zeker. What if Is dat. Really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to run, run, run, run, run, run. run for my soul. I better go, go, go, go, go, making sure I go slow. I got to run, run, run, run. run.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 I need a change, but I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself, gotta free my mind, gotta change my soul, get back my glow. I got to go. Yes, I. Go. Go, go go go go Making sure I go slow I got to run run run run run. Run for my slow I better go go go go go. Making sure I go slow I got to run run run run run. Run for my soul. School. I better go go go go go. Making sure I go slow slow. I Run, run, run, run, run for your soul. You gotta go, go, go, go, go, go. Making sure you go slow, slow. You better run, run, run, run, run, run. Run for your soul. You gotta go, go, go, go, go, go. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. Ja, deze soulzanger... Kan ik zeggen? Soulzanger? Ja, kan ik zeggen. Soulzanger is uit Duitsland. Uh, wordt ook wel een kruising genoemd tussen Sade en uh, Corinne Bailey Ray. En ik vind het echt super, super mooi muziek. Draait ook graag. En je gaat het vaker horen in de show. Je hoorde Eyo met haar nummer Run Run Slow Slow. Vannacht hebben we het over daten en uh, net hadden we aan de lijn Carlos, die nooit meer date. Dus ik denk dat dat dan het slow-slow gedeelte covered. En nu dan Gerrit, die net een date heeft gehad. Net vers ja. terug van een date, Gerrit. Ja. Goeienacht. Ja. ja. En, hoe was het, Gerrit? Het was heerlijk. Ja? Ik kan niet anders zeggen. Ja, ik heb met verbazing naar die, naar die meneer van net geluisterd. Want ik denk, ja, nou ja, goed, hij heeft een iets andere leeftijd dan ik, zal ik maar zeggen. En hoe jong ben jij, dus, Gerrit? Ik ben, uh, dat, is, dat, is een hele, dat is een hele gevoelige vraag. Is want uh, de vriendin waarmee ik gedate heb vandaag, die luistert ook mee. Dus zij hoort dat nu ook voor het eerst. Want ik heb om reden op mijn, uh, in mijn profiel gezet dat ik 58 ben. Maar nu zeg ik dan eerlijk voor de radio, ik had het eigenlijk tegen haar moeten zeggen. Ik ben <laughs> 60. 60 achter 50. Ja, heel erg. Leg, leg mij eens uit wat die twee ja, jaar dat, ja. aan gevoel. Uh, ja, wat voor verschil maakt dat voor gevoel? Ja, dat is, dat is, een, uh, dat is een, uh, een enorm groot verschil. Ja, echt? Ik ben dus 60 en dan mm -hmm. uh, ga je een profiel schrijven en dan mag je eenmalig mag je, je leeftijd zeggen. En ik bedacht op dat moment 60 jongen, jongen dan vallen er gelijk een heleboel vrouwen vallen af. Die lezen dat, die denken, 60, dat is me veel te oud. Dus ik denk, weet je wat, ik maak er 58 van. Daar zit helemaal geen verschil tussen. Ik, ik kan ook heel gerust voor 58 doorgaan, dus... Ja. Het is een beetje de psychologie achter dat uh, artikel ja. 299 wordt geprijsd in plaats van 3 euro. Maar Want dan voelt het anders. Ja. Okay. Dit, is nu, dit is wel een beetje heel erg vervelend, want zij hoort het nu ook. Okay. Maar, maar respect ja. dat je er dan toch durft op te biechten en ik denk, ja. dat, uh, ik denk dat ze daar wel begrip voor heeft. Zij neemt daar genoegen mee, denk ik ook, want we gaat. hebben elkaar vandaag gezien. Dus ik denk het. Ja, ik hoor het straks. Oké, okay. maar ik even terug naar die date, want daar gaat het ja. natuurlijk om. Ja. Je hebt ja. haar ontmoet via het internet. Um, ja. Was dit de eerste date? Uh, zij was de eerste date, ja. Eerste? Ik heb dus, uh, zeg maar, ik sta nu twee maanden op dat... Uh, op RP is dat, op dit internet. En dan, ja, dan je profiel en dan verander je dat profiel weer. En je krijgt in het begin enorm veel reactie. En daar raak ik helemaal verwacht van. En bij sommigen denk je, ja, daar ga ik eens op reageren. En dan ontstaat er wat schrijverij met deze gene. En nou, daar vallen weer wat van af. En uiteindelijk, in mijn geval, um, denk ik, schrijf ik nu. Mm -hmm. uh, ik weet niet hoe het morgen is natuurlijk, want vandaag is een hele bijzondere dag. Maar tot op vandaag met, laten we zeggen, drie vrouwen. Oké. Okay. En, en, en, en deze week dacht ik. En nou ga ik. één van die drie. En ik kies er al gewoon één uit. En daar ga ik nou een date mee doen. Ja, moest je je even over een drempel zetten? Een enorme grote drempel. Een enorme grote drempel. Ja, waar had denk. dat mee te maken? Want je schrijft je natuurlijk in op zo'n uh, site. Ja. Dat is de eerste horde, ja. neem je dan. En wat is dan die drempel om echt af te spreken? Die ik. Uh, laat ik zeggen, ik reed daar naartoe. En uh, dat heb ik ook tegen haar gezegd. Een hele vreemde gewaarwording. Ik raakte gewoon, uh, laten we zeggen, een beetje ontroerd ervan. Ik, ik dacht, wat ben ik mee bezig? Wat ben ik nou aan het doen? Dus ik zit in mijn auto en ik rijd naar, in mijn geval, ik rijd naar Meppel. En daar ga ik iemand ontmoeten. En wat wil ik van die iemand? En hoe... hoe wat ga ik zeggen, hoe ga ik me opstellen en hoe eerlijk ga ik zijn over dingen. En wat ben ik dan daarmee van plan. En nou, ik raakte er onderhoerd van. Ik denk, misschien, misschien moet ik gewoon terug. Hè? Ik ben er helemaal niet aan toe, ik doe het niet. Zo'n soort van drempel. Bijna als een soort, bijna als een soort puber op zijn eerste date. Mag ik dat zeggen? Ja. Ja, ja, ik sorry, ik verstond het niet goed. Een soort. bijna als een soort puber op zijn eerste date. Zo'n eerste afspraakje. als je dan op de middelbare school zit. dat je in één keer even aan alles gaat twijfelen. Heb jij het door? En deze jongen is 60 jaar. Ja. En die gaat ook mooi, toch? puber. Ja. ja, nou ja, ik vond het zelf. Ja, ik zat niet te bedenken van, uh, kijk eens hoe mooi is dat. Ik zat te bedenken, wat is dit ingewikkeld? Lichte paniek, lichte paniek. En ook, en dat herken ik van die meneer die voor mij aan het woord was. Ik dacht ook, oh jee, oh jee, ik had het ook van anderen gehoord. Je stapt uit je auto, je hebt dus afgesproken, je gaat een dag met elkaar in de weer. En na één seconde denk je, ja, maar dit is helemaal drie keer niks. Ja, heb je dat moment even gekend? Dat je dat... ah, Nee, dat moment heb ik niet gekend. Ik stapte uit mijn auto en daar stond een mevrouw en ik keek er met verbazing aan. De verbazing was dat ze mooi was. Oh, wat heerlijk. Oh, Dat is toch fijne verbazing bij een eerste date. Mijn verbazing was, es, moet je toch kijken, ze is nog mooi ook nog. Ja, dat is wel fijn. Nu zeg je net aan het begin van het gesprek uh, toen ik je vroeg hoe was je date. Je zegt fantastisch. Ja. Kan je mij in drie zinnen vertellen wat er zo fantastisch was? Los van het feit dat het dus een hele leuke vrouw was om te zien? Um, in drie, dat, is, dat, uh, dat kost mij moeite. In drie zinnen, wat was er ja. fantastisch aan? Liep, het liep als een trein vanaf de eerste seconde tot en met een uur geleden. Ja, wat dus een uur dat geleden. Is in Want toen was fin. het klaar of toen ging je terug? Sorry? Wat gebeurde er dan een uur geleden? Een uur geleden heb ik haar, euh, nou, heb ik haar uit de auto gezet. Een uur geleden heb ik haar een dikke zoen gegeven. En hebben we gezegd, volgende week maken we een afspraak. Oh, wat heerlijk. Ik vind dit ja. zo leuk. Ja. Ik vind, want ik denk dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn op dit moment. Ja. Um, die denken, nou dat internetdaten, dat is echt alleen maar voor twintigers, misschien voor dertigers. En het, absoluut niet. Dat... Maar dat niet. is echt niet waar gewoon. Nee, absoluut niet. Nee. Top. Er zitten ook heel veel mensen van mijn leeftijd op en die zijn er heel actief mee in de weer. Alleen ik denk dat de kans van slagen, ja, dat een beetje geluk en een beetje eerlijk spelen en, en goed, uh, ja, dat ze, uh, een van jullie of die meneer zei, het kwetsbaar opstellen, probeer jezelf over het licht te brengen, ja, dat... Nee, absoluut, ook mensen van mijn leeftijd, die, die, die, moeten, die moeten dat, mits het willen, stel ja, dat ze het willen. Jullie zeiden ontstaan. tegen die meneer voor mij, wil jij, wil jij intimiteit? Hij zei direct van ja. Dan nou, moet je gewoon gaan, dan moet je naar het risico nemen. je bent alleen, nemen. dus ja. je zoekt iemand naast je die, waarmee je leuke dingen kan doen. En, nee, absoluut doen. Mag ik je bedanken voor het bellen en, Graag en wil je even mailen als je, volgende week gaan jullie weer op stap? Stel nou dat dit echt een, een toprelatie wordt. Wil je ja. mij dat dan even mailen? Dat vind ik dan gewoon leuk. Mail ik het. Dan kan ik dat <laughs> nog even melden. Want we waren okay. wij erbij, wij waren erbij. Iedereen jullie die luistert. Erbij, wij, ja. zijn jullie zijn wij zijn er toch Getuigen. Wij zijn de eerste getuigen. getuigen. Ik vind het fantastisch. Mail me. Doe ik. En dan ga ik een plaatje voor je draaien. Elo hey, Blik. Inside the bottle. van vannacht is dat iedereen er wel een verhaal over heeft. En de meeste mensen meerdere. Zo ook mijn vrienden, de legendarische Anne Stokvis, die mijn goede vriendin is en die ik ken van uh, de redactie en van onze show, hè Anne? Yes, yes, yes. Jij bent het lesbische fenomeen je ja, bent de lesbische was... twister van deze redactie. Ik word steeds meer een fenomeen dankzij deze show en dankzij jou. Dat is, wel, uh... is dat fijn? Voel dat lekker? Um... Je ja, krijgt al een beetje fanmail ja. zelfs. Ja. Fans en fanmail. Ja. Nice. Goed, we hebben het over daten. Dat kunnen we natuurlijk niet met twee dames alleen doen. Daarvoor moeten we ook een echte man aan de lijn hebben. Frankie, goeienacht. Een echte man. Een echte man. man. Wat een heerlijke introductie. Die ja. heb ik nog nooit gekregen hoor. Nee, echt niet? Nee, ik ben, ik ben uh, altijd met met, met een beetje vrouwelijk. Ik heb mijn vrouwelijke kant goed ontwikkeld. Maar, ja, ja, precies. Of, of, je hebt lang of, haar. Ben ik een echte man. Ja, je bent een echte, echte man. Ja. Maar je hebt lang haar en je bent een beetje bohemian. Dus je bent niet een soort alfaman, Niet zo'n soort aapman die op zijn nee. borst slaat. En, uh... Hij heeft zelfs, dat zag ik gisteren, <laughs> uh, een gelakte pink nagel. Oké, okay. waarom, Frankie? Ja, nee, van mijn vriendinnetje. Dat uh, vind je mooi. We zaten, we zaten lekker een beetje te tutten. Nee, ja, gewoon... <laughs> Ze heeft gewoon mijn nagel gelakt. En ik vind het leuk. Goed Opvallen zo. Van. Dat is echt de liefde. Een mans nagel kunnen lakken. <laughs> ja. ja. He, daar kan die vriend van mij nog een puntje aan zuigen. Ja. Hé, hey, we hebben ja. het over daten. Ja, dat deed jij nog wel eens vanuit. Nou ja, ik heb dus nu sinds kort verkiering. Dat weet ik. Uh, maar ik heb... Uh, ik, ik beland niet... Ik beland een soort van per ongeluk op dates. vaak Nee, maar in een relatie daten, hè? Je ja. Kan, kan je toch? Dat is dus een fenomeen dat Frank heeft uh, verzonnen, volgens mij. Echt waar? Daten binnen relaties... Ik moet zeggen dat, uh, kijk, als zo'n verkering zo nieuw is, dan is alles nog een date. Hè? Dan is het ook een date als je ja. s'avonds een filmpje op de bank kijkt. Dat is een uur spannende date. Ja. Uh, ik ga wel vaak uit eten, want, maar ik ben gewoon een enorme vreedzak. Maar tel dat als daten binnen een relatie, want dan ga ik heel goed namelijk. Nou ja, misschien geldt... Ja, ik denk dat het wel geldt. En dat geldt helemaal als je dan afspreekt in het restaurant pas. Dus dat je ja. er niet samen naartoe gaat. Gewoon. Nee, ja. Wat een goed idee. Een soort ik denk van dat, spannend. dat daten met, met je geliefde dan een soort een speciaal soort afspraakje is. Je kan dus elkaar zien van hey, ik kom vanavond naar je toe, nou gezellig, dat is geen ja. date. Leuk. Maar als er een soort bepaald gevoel is dat je ook even je best doet ervoor. Dan is het een date. Doe jij dat nog wel eens met je vriendin, Anne? Um, nou, ik zei wel laat zeggen, ik doe eigenlijk altijd wel. Maar zij woont in Rotterdam. Dus ik doe altijd als zij wel overkomt, doe ik wel mijn best om er even leuk uit te zien. Bloemetje op tafel. Nou, dat dan weer niet. Nee, dat dan niet. Maar wij gaan wel, um, ja, we gaan wel soms naar, niet naar de bioscoop, maar naar een filmhuis of naar, ja, een, uh, het het, ja, naar het concertgebouw of zo. Ja, het klinkt echt heel afgezaagd, maar het is echt waar. Ja, maar wat leuk. Zij woont in Rotterdam, jij Amsterdam. Ja. Dus dat, dan heb je, de, maar dan vind ik, dan moet je ook even naar elkaar toe reizen. Ja, en dan ben ik zeker een uur onderweg ja Spannend. Anticipatie. Ik, uh, ik nou, ik, Frank, je hebt me nu al meteen geïnspireerd. Ik moet meer gaan daten, want nu gaan we gewoon uit eten samen. Dan springen ja. we samen in de auto. Lekker makkelijk hoef je maar één keer te parkeren. Dat is ook leuk, hoor. Ja. Maar soms die spanning weer van een... Want, want wij hebben allemaal een relatie. Dat een wij daten dus in een relatie... Maar weet je nog van daarvoor, voordat je verkering had, dat dus je ook ging daten. Dat was ook die spanning, dat ja. vond ik ja. heel leuk altijd. Ja. En ik die creëer je dan zelf weer een beetje. Ik had de eerste date die ik had met mijn vriend toen het nog niet mijn vriend was... heb ik verkregen door een grootse leugen. Wat zei je dan? Ik uh, vond hem zo leuk, cameraman, dat ik uh, zei tegen hem: uh, van, Nou ja, en we gaan een programma doen bij BNN. En dan ga ik ook, uh, mag ik ook oh, meewerken oh. aan de ontwikkeling. Maar dan wil ik graag met iemand praten die verstand heeft van camerastandpunten. En het lijkt me misschien leuk, zijn cameraman. Het lijkt me misschien leuk, misschien kun jij me helpen. Echt, echt, echt blaven. Een soort bijles geven. Ja, nou, ja krijgen, een hoor. soort bijles inderdaad. En toen. Oh. En toen uh, kwam hij aan en toen uh, hadden we het helemaal niet meer over camera's en toen zei hij, die moeten we niet over camera's hebben. Zei nee, ja. wel nee. Ja, ik heb ze ook mijn vriendin met een leugen verkregen. Ja, ik had haar een keertje ontmoet, ja, ja, op een uh, voetbaltoernooitje waar we de enige twee waren die kwamen opdagen. Dus dat was wel leuk. En ik wist dat ze een vriendin had. En toen had ik op haar Facebook gezet van. Ja, ik heb gehoord dat je heel goed kan drinken en ik kan dat niet zo goed. Dus kan je hem een keertje in de groeg een avondje leren drinken? Nou, is het ze zei ja, tuurlijk, dit en dat. Maar nu, nu ik een relatie met haar heb en dat er allemaal is goed uitgepakt... blijkt dus dat ik echt de drinker ben en zij ja, gewoon niet kan drinken. Ik wou zeggen gewoon. Ja, dus... Heb je het opgebiecht meteen? Um... Dat het een leugen was om haar... Uh... Nou, volgens mij zei ze volgens mij gelijk al van... Uh, volgens mij was dit een soort manier om mij bij mijn vriendin... even van de bank af te trekken. En, en dat toen, is gelukt. Jij ja, ja. hebt dus eigenlijk die relatie gemold. Eigenlijk. <lacht> nou, ik, toen hebben we denk ik een week daarna weer gedate. En toen twee dagen daarna weer. En ja, binnen tien dagen was het uit. Maar ik met, heb wel, haar, met haar en haar vriendin? Ja, toen stuurde ze me, uh, we moeten even een wijntje gaan doen in de stad. Toen dacht ik, nou, prima. En toen zei ze, ja, ik heb het uitgemaakt. En het eerste wat ik zei was, toch niet voor mij, hè? En toen zei ze: Nee, maar je hebt me wel laten inzien dat dit het niet is. Oké, okay, okay, dus je bent niet, maar jullie zijn niet eerst met elkaar in bed beland en daarna is het uitgemaakt. Nee, helemaal niet. Je zegt het met een soort bijna verraste trots. Ja, nee, deze ja, keer maar niet. Daar ben ik echt heel trots op, dat ik gewoon, dat we niks hebben gedaan. Dus ik hoef me ook nul schuld te voelen. Het, nee. En ze wonen ook samen, dus dat is misschien ook een beetje. Maar, maar zij het dus meteen door, ik moest het even opbiechten. Toen ik, ik zei: Ja, dat van dat camera standpunten, dat is eigenlijk niet echt waar. Ik vind je gewoon heel leuk. Ja. Ik durf die niet echt mee uit te vragen. En dat was dan ook wel... Wat zou jij ervan vinden, Frank, als een vrouw er dan tegen jou zegt? Dat is dan toch ook een beetje, dat is ook een beetje schattig, toch? Dan? Ja, ja, het hangt heel erg vanaf wat voor leugen is. Stel dat het over een leeftijd is of zo, dan, dan is het wel... Het zijn van die hele simpele dingetjes, maar kijk, dit ja. zijn wel grappige leugen. Ja, maar gewoon een, een leugentje om best wel ja, om, nee, om iemand te ontmoeten. Absoluut. Ja, maar en... jullie, ik aan de stokvissen net ook over van... Ja, ze niet met elkaar in bed geland. Uh, Zo'n jullie op de eerste date? Oh, dat heb ik niet gedaan. Nee, want ze was bezet. Ik, ik over het algemeen niet, maar ik kon me niet bedwingen. Oh. Hij was zo leuk. Hij was zo leuk. Maar dan, en dan wat er dan zo slecht aan is, dan ga ik dus niet zelf zoenen. Maar dan ga ik het soort de hele tijd in iemands aura hangen. Een beetje van dat het bijna ongemakkelijk wordt. Ja, dat het ongemakkelijk wordt en dat iemand je wel moet zoenen. Dus zo praat jij over werkconcepten? Ja, ja, ja, ja, ja, tongend. Ja, sowieso. Maar ik heb wel, ik heb een verhaal. En dat is denk ik het liefste van een man wat ik ooit heb gehoord heeft gedaan voor een date. Nou, dat is een vriendinnetje van mij, haar vriend nu, die. Um, want ze hadden al een paar keer gedate en hij vond haar zo leuk. Maar ja, sorry dat ik dit vertel uh, degene. Maar ja, dat, dat als ze in bed belanden, dat hij hem gewoon niet omhoog kreeg. Oh. Ja, dat, maar dat gebeurt heel vaak. Want hij hè? was zo zenuwachtig. Oh, ja, ja, dus ja hij wilde zo, zo graag. Maar toen, wat heeft hij gedaan? Toen hadden ze dus een date en toen dacht hij, ja, weet je, vanavond moet ik presteren. Anders wijzen ze me straks af, weet je, als het elke keer niet lukt. Dus toen was het zes uur en um, hij was vergeten, hij wou via dan dacht hij, dan lukte het tenminste. Maar dat wou hij bestellen. Maar toen opeens was die date naar voren geschoven. Dus uh, hij had dat nog niet besteld. Dus toen is hij om zes uur heel hard naar de huisarts gefietst. toen uh, ging die... Ja, dit is echt zo. De huisarts ging al uh, zeg maar zijn kantoor uit. En toen heeft hij op de raam getikt. Van, yo, ik moet je echt even spreken. <lacht> en toen kwam die huisarts bij buiten. Zeg, ja, sorry, weet je. Ik heb een date met een meisje. Ik vind het heel leuk en het lukt niet. En ik heb gewoon een verjager nodig. En wil je een receptje schrijven? En toen uh, die huisarts van, ja, weet je, het is buiten werktijd. Ik, mag dit, ik kan dit nu niet doen, ik ga naar huis. Ja, maar ik heb het echt heel hard dogen. Toen heeft die huisarts dus toch nog een receptje geschreven. Is hij heel snel naar die uh, 24 uur apotheek gefietst. Verjaagd gehaald. Verjaagd gehaald. Toen is hij naar, op de date, is hij dus voordat het ging gebeuren... even naar de keuken gegaan, Deus. heeft hij dat pilletje genomen... en toen hebben ze dus seks gehad. Maar dat je gewoon dus de hele stad door bent gefietst heel voor snel. Stijve, voor een stijve piemel. Ja, en dan ja. nog op tijd bent op je date. Dat je binnen een half uur dat gefixt hebt. Nou, alles dat, is mooi. Dat was zeker geen Surinamer. Nee. nee. Ja. Goed, um, daten hebben we het over. Nou, uh, Wij hebben dan vooral gehad over daten nu binnen relaties en een beetje daarbuiten. Maar ik wil natuurlijk van jou weten, wat maak je allemaal mee op dategebied? Als je vrijgezel bent en je gaat hoopvol naar zo'n eerste afspraak... Gebeur, kan het of heel fantastisch zijn of het kan vreselijk zijn. Je kan de liefde van je leven ontmoeten tijdens een date. Of de griezel van je leven. Ik wil al die verhalen horen. 0800-1121. Heel, heel kort. Anne, heb jij wel eens een ontzettende slechte date gehad? In drie zinnen. Wat gebeurde er? Nou, de slechtste was wat ik zei. Ik wil heel graag met je zoenen. En toen zei zij, ik niet met jou. Oké, okay, dat is vrij hartverscheurend. Frankie? Nee, ik wil je een slechte date gehad. Nooit een slechte date gehad. Heb ik wel eens een slechte date gehad? Ja, absoluut. Dat ik na tien minuten dacht: moet ik hier nou een soort epileptische aanval faken. Zodat ik nee, naar huis ik kan. Het mag als er iemand tegenover je zit waar je helemaal niks meer hebt. om dan toch nog iets uit te halen die avond. Dus Ja, maar het, ik... het is alleen als je allebei voelt dat je niks met elkaar hebt. Als de ene voelt: heb Ik heb van alles met haar. en de ander voelt terug: Nou, ik ja. heb eigenlijk geen moer met jou. dan is het alleen maar awkward. Ja. Maar ik heb die e epileptische aanval nooit gefaked hoor. Okay. Ik heb gewoon eerlijk gelogen dat ik mijn kat uh, eten moest geven. Zo Kom. ben ik dan ook wel weer. Goed, daten hebben we het vannacht over in Lust. Uh, doe een duit in dat date. Zakje 0800 1121. Mij mag naar lust en bnm.nl. Dankjewel jongens. Doeg. Doeg, goeiedag. The late night lady. You won't I'm a chameleon. I'm always in disguise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 Cheap as words. I'm walking away before I do. I'll flip the birds Excuse me, Mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. Dan called Sober hoorde je hier Radio 1 Lust. Lust. Lust. Lust. Radio 1. Ik vind het een heerlijke show, want we hebben het over daten... en hoe breed daten kan zijn, dat wordt me steeds duidelijker. En um, vroeger, vroeger was daten natuurlijk met zweethandjes iemand bellen... en vragen of die zin had om ergens naartoe te komen... en je dan opdoffen en dan proberen niet te stotteren... en iemand ontmoeten en hopelijk werd het Maar tegenwoordig kan het een stuk makkelijker... Het kan allemaal via het internet beetje inloggen. Met je haar nog in de krullers en je joggingbroek aan. En zomaar de liefde van je leven opduiken. Internet daten. Maar ook binnen dat internet daten zijn er allerlei vertakkingen speciaal voor mensen die iets anders willen. Of die iets heel specifieks willen. En Vincent kan me daar heel veel over vertellen. Vincent, goedenacht. Goedenacht. Jij hebt handicap-dating.nl. Ja. Ik vind het allereerst super dat het er is. Ik kan me zo goed voorstellen dat als je een bepaalde handicap hebt... dat het een soort drempel is waar je overheen moet... mocht je gewoon op een normale website willen daten. Want dan moet je dat uitleggen. Klopt. Maar hoe ben jij erop gekomen om dit te gaan doen? Ik ben, uh, Mijn zus is vrijwilligster. Die ging met een uh, groepje mensen met een beperking naar Egypte. En ik dacht, weet je wat, ik ga eens mee. Ja, dat gelukkig. Ik aan zwem ja, en toen lag ik aan het zwembad. En ik zat dus in het internet en ik had een paar datingsites. En toen kwam er eigenlijk de, de vraag van de jongens uit van... Ja, maar wij willen ook daten. Waarom is er niks speciaal voor ons? Dus en toen zegt, jij ja, je kant. Zoon... Ja, ja, het ja, goed. dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. En toen heb ik met uh, ja, twee jongens, uh, eentje die zit in een rolstoel. Die is echt uh, ja, lichamelijk gehandicapt. En een jongen was autistisch. Is autistisch. En uh, toen zijn we met z'n drieën gaan, zijn we gaan zitten. En toen is dat idee van, ja, ontstaan. En daar werken we nu elke week aan. om. En we willen gewoon groter worden en we willen het uitbreiden. Wat, maar Wat maar een dat goed een idee. Beetje, wat een ja, idee. En vervolgens super. ga je dan opzetten. Want dan heb je dat dus bedacht in Egypte. Hoe begin je ja. aan zoiets? Hoe ga je informatie inwinnen? Hoe werkt dat dan? Nou, ik had natuurlijk al een aantal datingsites gemaakt. Dus qua systeem en dat soort dingen was dat wel uh, ja, bekend. Alleen ja, iedere doelgroep iedere groep heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Wat zijn typisch hele... wensen die horen bij handicap-dating.nl? Nou, wat, wat het grappige is van, van deze... vind ik persoonlijk, is dat het... Uh, ze zijn heel eerlijk. Als je op normale datingsites uh, komt... dan staat er op van, ik heb blauwe ogen... ik ben 1,80, ik heb een Lang dikke blond haar, ja. Ja. En deze mensen die schrijven gewoon op van... Nou, mijn kat heeft, een, heeft geen rechte been. Ik heb zelf uh, last uh, van dit en dit. En gewoon eerlijk, de waarheid. Gewoon eerlijk. Dus het is een, het is een eerlijkere datingdoelgroep. Ja, als je de profielen leest... Dan kun je zien dat dat niet, want er staat ook een, uh, in het profiel, staat, wat is je handicap? En daar staat gewoon de waarheid in. Ik bedoel, dat verzin je niet. Weet je, wel, je zegt niet van nou, ik ben autistisch. En uh, of ik ben uh, een paar jaar geleden mijn rechterbeen kwijtgeraakt. Dat is gewoon echt heel eerlijk. Dus daar kan, daar kan gemiddeld uh, Dating Nederland uh, een voorbeeld aan nemen van God. Ja, 100 procent. Nou echt, dat vind ik persoonlijk. Ik heb er dus meerdere en ik vind persoonlijk, dat vind ik zo mooi om te lezen. Dat ik dat uh, inderdaad zou een heel goed voorbeeld kunnen zijn voor ons allemaal. Oké. Okay. En dan ontmoeten twee mensen elkaar op jouw, uh, op jouw website. Die ja. gaan dan uit. Um, hoor jij daar nog wel eens iets van? Krijg jij trouwkaartjes in de bus? Of is het, laat had, jij het gewoon nee, los? Ik heb helaas geen trouwkaartjes uh, ontvangen. Het is natuurlijk ook zo dat er een hele groep zit natuurlijk onder begeleid uh, wonen. Uh, die, daar zijn, ja, die moeten dus uh, hulp krijgen om dit soort dingen uh, op papier te zetten. Er is natuurlijk ook zeker in het begin staan was er een soort van angst, want er zijn toch, het is een kwetsbaar, er zit ook een kwetsbaar gedeelte bij, zeg maar jongens en meisjes die, uh, ja, waar waar misbruik van gemaakt worden in de zin van rare mailtjes of sturen eens wat geld. Hè, leg dat maar eens wij, uit. Leg dat eens uit. Leg dat eens uit. Nou, je hebt, kijk, als je dus uh, autistisch bent en jij uh, een, bent gewoon een hartstikke leuke, spontane uh, jonge man, dan zijn er een aantal dingen die je dan gewoon, uh, ja. Dat, dat ben je van, is beter van vertrouwen dan een gemiddelde. Ja, oké, okay, op die manier. Nee, Snap je? En dan, dan kunnen er we wel eens. Uh, ja, van is het wel echt? En uh, hoe moet ik hier nou op reageren? En zeker de begeleiding. En die worden dus begeleid, die jongens? Ja, nou, niet iedereen natuurlijk. Kijk eens, dus, uh, ik denk dat het maar uh, 30, 40 procent is. Maar dat is dus een beetje lastig. Maar ik heb, uh, wij hebben ook nog een andere jongen, dat is Ernst. Die heeft ons geholpen in, uh, met diverse dingen. En die heeft er wel een, bijvoorbeeld een hele leuke. Misschien in een overgehouden. En alleen dat is nooit een trouwkaartje geworden. Misschien ja. komt dat nog. Maar nooit een trouwkaartje geworden. Ja. Wat voor beperkingen kom jij tegen op de site? Doe ze een greep. Dat dat is echt van uh, psycho, uh, ja, lichaam, zwaar lichamelijk gehandicapt tot of niet, Dat uh, je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal op staat. Verzamel elkaar echt... beperkingen. Ja, dus beperking lichamelijk van uh, ja, wat ik zeg, autistisch. Uh, mensen, die, die, die, mensen die blind zijn, uh, mensen die doof zijn... mensen die uh, uh, ja, in een rolstoel zitten. Ga maar door. Maar het is best een bijzondere doelgroep die je met deze website bereikt. Ja, maak je ook wel eens hele bijzondere dingen mee? Want het is toch minder doorsnee dan... Uh, dan uh, nou, noem eens een datingsite. Ja, ik maak gek, zeker gekke dingen. Omdat ik die jongens uh, natuurlijk ook regelmatig uh, een paar mensen er erbij betrek. En het enthousiasme van deze mensen... Terwijl wij uh, zeg maar mensen met een. Kijk, we hebben allemaal een beperking. Dan moet ik ook altijd zeggen van hun. Weet je wel, ik, ik rook, ik heb ook glenzen. Maar ik bedoel, die men, deze mensen zitten uh, ik heb een meestal jarenlang in een in de rolstoel. Dat zijn beperking. Ja? En die zijn zoveel gelukkiger met wat ze hebben dan, dan zeg maar. Dan de gemiddelde is, ja. de gemiddelde Nederlander. Maar wat voor gekke dingen maak jij mee? Want, ja, of is dat ja, gek? <laughs> dat, ja, dat mensen vind, gelukkig dat vind zijn. Ik, nee, dat vind ik, dat vind ik nice. ja, dat vind ik echt gek in zoverre. daar heb ik heel van geleerd. Dat vond ik gek, maar de gekste dingen is natuurlijk uh, de profielen. Dus wat je leest, ja. is gewoon in het begin denk je van hoe ja, hoe Weet je, als, als wij op een eerste date gaan. Dan is het van, uh, nou ja, uh, ga, je, ga je meteen showen en uh, pronken. Ja, ja, even lekker interessant doen. Ja, ik ga helemaal iets aantrekken waarin jij dan weer niet kan zien... dat ik eigenlijk toch een beetje een buikje heb. Yes. Ik ga mezelf beter met, voordoen. Die schrijven echt de meest gekke dingen op. Dat je, dat je gewoon zo'n zo waarheid... dat wij gek zouden vinden van, ja, wat ik zeg... ik heb wel eens gelezen van, nou, uh, mijn moeder is overleden... Uh, ik zit in een rolstoel, ik kan niks zien. Uh, wil je daten? Ja. En dan kan je denken van... Huh? Maar dat, daar, dat leven dus. Ja, dat is wel de waarheid. En dat, dat levert dus, dus ook op dates. Ja, dan denken wij van ja, hoe kan je wij, zeg maar wij zullen dat nooit doen? Nee. En dat is zoiets moois dat ik denk, ja, daar heb ik zelf heel veel geleerd trouwens. Ook voor de andere datingsites. Uh, ja, zouden we een heel goed voorbeeld aan kunnen nemen. Dat moeten we gewoon wat eerlijk zijn. Vincent, dankjewel. Ik wens jou een hele mooie nacht. En bedankt voor je telefoontje. Ja, zo ben ik. Op de zaterdag bel ik. Hoe okay. vaak veel. Top. <laughs> Doeg. Hoi hoi. Heb je zelf ook ervaringen met internet daten? en of slechte ervaringen? Of zeg je dat internet dat is helemaal geen goede plek is om te daten? Dat moet je heel ergens anders doen. Namelijk in de kroeg, Op de werkplek. Noem het maar op. Ik wil het allemaal van je horen. 0800-1121. Mailen mag naar lust.bnn.no. I left you out inside my heart, how easily this could be the start, and rip my life apart like a bad Get you inside You still make me cry like a song of the East That loses its center But always finds its way back home Oh how did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 I'm Ik heb ooit een relatie gehad met um, een jongen, een man, een dertiger. Die uh, al een zoontje had, een kindje. En um, dat was een hartstikke geweldig kind. Maar ik werd voor het eerst geconfronteerd in mijn leven met uh, de situatie die er ontstaat als een van de partners al kinderen heeft. En dan moet je dan echt even, ik moest daar echt even aan wennen. Uiteindelijk was het, was het fantastisch, maar ik moest er echt even aan wennen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je daar iets van begeleiding nodig hebt. Je bent jong of misschien ben je al wat meer volwassen. Je hebt een kind of meerdere kinderen en je wil weer gaan daten. Of je bent jong en je wil met iemand daten die kinderen heeft. Of je wil, nou, er kunnen allerlei opties zijn daar mogelijk in. En Mariette die dacht, Mariette Femmes die dacht, nou dat ga ik een beetje structureren. Ik ga de website opzetten voor het bedrijf Mad Company. Mariette, goedenacht. Goedenacht. <laughs> Mad Company, het klinkt, uh, klinkt heel spannend. Waar staat dat voor, Mad Company? Het staat voor Moms and Dads, dus MAD. En uh, ook is dus het een beetje een knipoog natuurlijk naar de situatie dat uh, er altijd na een scheiding wel ergens ook kwade gevoelens zijn. Hè? Boos dat je mad bent. Ja. Maar dat je dan uiteindelijk ook weer madly in love gaat vallen. Oh, wow. Dus het is dus een beetje een knipoog. Maar uiteindelijk het is het gewoon begonnen met mums and Dads. En toen zijn we natuurlijk een beetje verder gaan nadenken wat we er nog meer mee konden doen. En dat, was, dat is die knipoog. Ja. Maar dat is het. Mamas en papa's die uh, willen daten na een scheiding. Ja. ja. Wat spannend. Jij hebt daar een website voor opgezet. Waar ga jij dan naar kijken? Want het is, het is, ik probeerde net al een soort opzomming te maken van wat de mogelijkheden zijn. Nou, die zijn enorm. Je hebt al een kind en je wil iemand zoeken die uh, ook kinderen heeft. Of misschien wil je iemand die juist geen kinderen heeft, maar die daar wel heel goed mee overweg kan. Hoe ga je dat Even structureren in het begin? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, de, de structuring wordt natuurlijk eigenlijk door de leden zelf gedaan. In die zin dat de structuur die ik heb aangebracht... is, is de uh, restrictie uh, van als je inschrijft, uh, heb je kinderen. Uh, of je hebt inderdaad geen kinderen, maar je hebt wel een, een stiefkinderwens. En we zijn ontzettend altijd anti dat woord stief... maar ik krijg er maar geen ander woord voor. Dus als een luisteraar een goed alternatief heeft... Ik, voor weet, het woord er een, stief, ik nou? weet er één. Bonuskinderwens. Een bonuskind. Ja, dat is inderdaad wel een. Dat is inderdaad een lieve. Die hebben wij wel eens eerder op de site hebben we ook wel eens op, op een soort van uh, wedstrijdje. Die kwam er toen ook uit. Ja. Bonus, enige, heb je van open. Ik, ik heb een heel ik vind hem leuk, maar het heeft een beetje het, het blauwe kaartje van de supermarkt gevoel er ook bij. Van korting, <laughs> Bonus kaartje. <weet> <laughs> Oké. Okay. Ja. ja. Dus de heb ik. daarom heb ik hem nog niet echt geïmplementeerd, want ik wil er wel een alternatief voor hebben. Uh, omdat het wel onze payoff is, zeg maar weet je dat de mad company is voor alleenstaande ouders en voor singles met een stiefkinderwinst, kinderwens, bonuskinderwens bonus kinderwens. Ja, goed, dat is dat... misschien niet zo duidelijk. Goed, we gooien het straks aan het einde van het gesprek nog even de eten ja, in. gooi de eten in. Maar het dus, punt is dus dat de structuur die ik heb aangebracht is, dat is de restrictie van joh, als je je inschrijft, je... Tuurlijk, weet je, echt iemand controleren kan ik niet. Ik kan natuurlijk niet in zijn huiskamer kijken of er inderdaad een kindje ligt te slapen of in zijn slaapkamer. Maar het, wat gewoon blijkt, en dat is wel mooi om te zien, is dat de mensen die zich inschrijven, er wordt gewoon, het is een doelgroep die niet gaat zitten faken. Nee. Die gaat niet zitten faken dat je kinderen hebt. Weet je, dat, dat is een, dan daar zijn er zoveel andere dating sites waar je terecht kunt. Dus bij ons is het nu, ja sinds anderhalf jaar uh, bestaan we nu. We hebben nu 2500 leden echt onwijs cool is. Want niet durven dromen dat het zo snel zou gaan. Wat leuks, zou gaan, Ja. En, uh, maar dus uiteindelijk, weet je, dus de echte structurering brengen ze toch zelf aan. Ze zoeken elkaar op. Ik, ik ga verder niet uh, het, het daten of de uitjes faciliteren. Soms wel. Want we hebben ook, want dat is wel echt de kracht, is dat het is dus enerzijds daten en anderzijds een community. En met name die community is ontzettende behoefte aan als je alleenstaande ouder bent. Je, ja. Wat valt ja, er allemaal te doen op jullie online community? Ja, het is echt zo ontzettend, weet je, het? grap is, ik begon anderhalf jaar geleden, zet ik het op, en we hadden dus die uitjesoptie. En dus het eerste uitje deed ik natuurlijk gewoon in Amsterdam. Want ik woon zelf in Amsterdam met een aantal moeders. En uh, het tweede uitje organiseerden we toen in Utrecht. Dat was allemaal de eerste maanden. En nu, ja, weet je, het, het helemaal buiten mij omgaat dat nu. En dat vind ik natuurlijk vreselijk leuk. Uh, ja, weet je, als je, er is een optie op de, op de site uh, uitjes. Nou ja, weet je... Uh, je ziet ik ziet van alles. Ja, je ziet, ja, ik, weet je, bij de huis bij een tuinkamer in Horen... een motoruitje, een classic party, daar gaan ze met z'n allen uit. Een podiumfestival, een IJsselstein. Ik, zie al, ik, ik lees het op hoor nu. Het kunst van het verleiden, daar gaan ze met z'n allen uit eten. Uh, hier. Gaan de kinderen mee. altijd mee? Want ik, ik, als, ja, dat als is, ik, ja. Sorry. Ik kan me zo voorstellen dat als iedereen die aan date is ofwel kinderen heeft, ofwel die wens heeft om kind te hebben... dan kan ik me ook voorstellen dat er veel dates uh, of uitjes ontstaan... Waarbij, waarbij de kinderen ook met z'n ja. allen iets gaan doen. Nou, ik heb nu zelf in Amsterdam heb ik een paar uitjes georganiseerd... een paar keer op een boot. En, um, en één keer in Tunfun. Dat is zo'n speelparadijs hier in Amsterdam met de kinderen... En uh, het grappige is namelijk, als je zelf kinderen hebt, dan uh, vind je het geen bezwaar als er andere kinderen doorheen lopen. Dus, en en zo'n boot leent zich daarvoor, met zijn kinderen natuurlijk wel zo'n een diploma hebben, of in ieder geval visje dan aandoen. Ja. En Tunfun leent zich natuurlijk al helemaal voor. Maar het, is, het wordt per uitje aangegeven van kinderen wel of niet erbij. En uh, ja, sommige mensen vinden, uh, vinden het toch prettig uh, om zonder die kinderen te, te daten. En heel veel vinden het juist, of te daten, weet je, dat, dat zijn natuurlijk geen dates, dat zijn gewoon uitjes, alhoewel er natuurlijk ook wel liefdes ontstaan, maar in principe zijn het gewoon uitjes, met elkaar iets leuks doen. En ja, het is eigenlijk afhankelijk van het uitje, dat kun je dan gewoon zien op de site of de kinderen wel of niet mee kunnen. Ja. Maar ik vind het zelf, maar dat is gewoon heel persoonlijk, ik vind het zelf ook heel leuk als er kinderen bij zijn. Ja, ik kan me voorstellen, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het een belangrijke match is. Dat je als ik uh, ja. um, alleenstaande moeder van twee kinderen ben, en ik vind een van de mannen die mee is op het uitje leuk... dan is het natuurlijk ook leuk om te kijken of de kinderen al met ja. elkaar kunnen opschieten. Ja, dat dus ben ik helemaal met je eens. Het is misschien wat snel met meteen al, al te, daarop te oordelen. Want die uitjes die zijn best wel. Weet je, gaan er gaan toch een stuk of dertig mensen gemiddeld mee. Dus daar kun je natuurlijk nog niet heel veel zeggen. Maar het geeft absoluut een eerste indruk van. Hé, hey, hoe reageert hij of zij dan op mijn kind? Op mijn kind, op hem of haar? Ja. ja, dat is absoluut waar. Maar het is dus eigenlijk per uitje verschillend. Mariette, ik denk dat er ontzettend veel uh, moeders en vaders, alleenstaande moeders en vaders, aan het luisteren zijn op dit moment. Ja. Die denken: het klinkt allemaal uh, top maar ik ben net gescheiden of ik ben net uit elkaar... ik vind het al traumatisch genoeg voor de kinderen... ik waag me er nog even niet aan. Want het is natuurlijk altijd spannend... als je iemand nieuws in je leven moet laten met je kinderen. Ja. Wat kan jij tegen die papa's en die mama's zeggen... om ze toch over die streep te trekken... om het in elk geval eens te gaan bekijken op de site? Nou, de, de, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Het is dat community aspect. Heel veel mensen schrijven zich in en die zetten ook gewoon in hun profiel... ik ben nog niet toe aan een relatie... Nou zijn dat vaak de mensen die dan het snelste een relatie treffen. Hè? zul je altijd zien. Maar het staat er vaak bij. En dat, uh, dus dat, dat is wat ik zou willen zeggen. van, nee, Ga gewoon eens kijken. En, en kijk eens naar die uitjes. Of, of je dat misschien leuk vindt. Om, dan kan je heel voorzichtig weer een been zetten in, in een nieuwe fase. Weet je? Dus, ik ben ook bezig met een magazine nu. Hè? Ik ben gevraagd er voor een hoofdredacteur voor te zijn. En dat, uh, dat heet Basta. Het is sinds donderdag in de winkel. Mm -hmm. En uh, die nieuwe fase, daar probeer ik heel erg op op. Te, me te richten. Ook met meer Company. Probeer inderdaad hoe verdrietig je ook bent, of hoe boos je ook bent, of he, hoe ook je wordt overmand door emoties. Probeer gewoon jezelf bij open te, te stellen. Pakken. Ja, en, en, en doe dat bijvoorbeeld door je aan te melden bij een Mad Company, door eens te kijken naar uitjes. En ja, het gaf mij vijf jaar geleden ongelooflijk veel steun om op internet te, rond te, te surfen en te zien dat er jeetje zoveel mensen in dezelfde situatie zitten. En dan sliep ik toch een beetje lekkerder, weet je. Dan dacht ik van, ja, weet je, tuurlijk, het, het, het maakt je verdriet niet minder, maar het maakt het wel draaglijker. Dat klinkt okay. een beetje zwaar, maar je begrijpt niet wat ik bedoel. Ik denk dat ik het wel begrijp. Ja. Mariette, fijn dat we je konden bellen. Ja. En um, Mariette en ik probeerden net al eventjes een uh, iets vriendelijkere term te bedenken voor stiefkinderen of stiefkinderwens... Uh, en we dachten, we, gooien daar, uh, we maken daar een soort wedstrijd van. Mocht jij nou een veel betere term hebben voor stiefkinderen... of die wens, bel of mail even. Want Mariette heeft mij laten weten dat wie met het beste woord komt... een jaar abonnement op de Mad Company Community en dating site krijgt. Nou ja, is hartstikke leuk, toch? Zou ik het voor doen. 0800-1121. als je mij wilt bellen met dat fantastische woord... mail dan mag ook naar lust.bnn.nl Radio 112. Lust. Jij ja, krijgt nog even wat mailtjes binnen die ik even met je wil delen. Hoi lustige lust, daten, vraagteken. In de gay wereld, oftewel mijn wereld, betekent daten meteen de eerste keer seks. Ik baal daarvan. Met seks is niet verkeerds, maar ik wil een kerel toch eens wat beter leren kennen. En toch zal ik doorgaan met daten om mijn vent tegen het lijf te lopen. Fijne lustnacht. Dank voor het mailtje. Daar wil ik eigenlijk ook nog wel wat dingen over horen. Dat is nog niet genoeg aan bod gekomen, vind ik, in lust. Ik wil uh, verhalen uit, uh, uit de gay scene qua daten. Ik lees dat het hier toch een beetje anders is. En dan uh, wil ik dat wel uit eerst antwoorden. 0800-1121, als je wilt bellen, 0800-1121. In het derde uurtje lust gaan we nog even door met daten. We gaan naar Boyd's Bar. Ik haal een oud fragment uh, van Stapel... En dat gaat over stellen die op zoek zijn naar een derde persoon. Niet voor seks, maar om daar een relatie mee aan te gaan. Daar is ook een speciaal datingbureau voor. Dus daarover straks meer. En we gaan even speeddaten op het internet. Dat allemaal na het nieuws. Tot straks. Radio 111 Lust. En. En.